Now. For example, Seven Nights Nordland from 1,599 Euro with Balcony Cabin. At your travel agency en at mindshift.com. Open nu een spaarrekening bij ASM Bank en krijg 50 euro voor jou of voor de ASM Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op azmbank.nl.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 En president Trump heeft samen met de Israëlische premier Netanyahu het nieuwe jaar gevierd. Netanyahu was een van de gasten op een feest in Mar-a-Lago, zien op sociale media. Hij is in Amerika voor gesprekken over Gaza. Volgens Trump ligt de bal voor een blijvende vrede bij Hamas. Sublime, weer. Vanochtend is het wisselvallig met geregeld buien. Het kan vandaag flink waaien en de temperatuur ligt rond de 5 graden. Vanavond is er kans op natte sneeuw. En tot zover het ANP-nieuws. De beste funk, soul en RB. with me it's all right. it's all right. it's all right. as the years they pass us by years, the years, the years, the years, the years. we stay young through each other's eyes and no matter how oh, we get on it's okay as long as I got you baby Should die this very day. Very, very day. day. Don't, cry. don't cry, cause on earth it wasn't meant to stay. No, no, no. And no matter what the people say, really I've been waiting for you after the judgment day. is sublime. Your Soulmate. Time.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 18 plus dus. Ja. echt Serieus. Oh. oh. Wat een geld. Verdikken me. Ben jij de volgende postcode loterij winnaar? Helemaal los bij Ethos. Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals heel veel dames gezichtsverzorging. Van bijvoorbeeld Nivea en Garnier. 1 plus 1 gratis. Vind nog veel meer deals in de winkel of shop op etels.nl. Mooi van Ethos. Met 463,9 miljoen heeft de Postcode Loterij dit jaar meer zijn cadeaus dan ooit? Speel mee op postcodesloterij.nl 18 plus speelbewust. De hoofdpunten van het belangrijkste nieuws: Sublime Headlines. Goedemorgen. Vuurwerk heeft vannacht twee mensen het leven gekost. Eerst kwam een jongen om in Nijmegen. Later in de nacht overleefde een man in Aalsmeer een ongeluk met vuurwerk niet. Op veel plekken zijn politieagenten en andere hulpverleners bekogeld met vuurwerk. Gebeurde onder meer in Breda, Den Haag en Amsterdam. De politiebond noemt het geweld op X ongekend. En de afsteekverboden, die 20 gemeenten voor deze jaarwisseling hadden ingesteld, zijn massaal genegeerd. Er werd toch flink geknald. Sublime, weer. Vanochtend geregeld bui en het kan flink waaien vandaag. Temperatuur rond 5 graden. Vanavond is er kans op natte sneeuw. De beste funk, soul en RB. to...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 Sublime Simple and plain. I made a plan to get you in my life all night all day. But I do these things just to make your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 altijd een werkende en energiezuinige droger vanaf 17,99 euro per maand. Huur hem op coolblue.nl. Creëer de mooiste basis voor jouw interieur met Karwei. Nu tot 50% korting op bijna alle vloeren. Karwei.